In de Schiphol-tunnel heeft een verwarde man urenlange treinverkeer opgehouden. Met een mes in de hand liep hij door de tunnel vanaf Schiphol in de richting Amsterdam. Rond vier uur werd hij opgemerkt en werd het treinverkeer op last van de Marichossé stilgelegd. De Marichossé wist met de man in gesprek te komen, maar het duurde nog tot rond zeven uur voor de man zijn mes neerlegde. Hij zou suicidaal zijn, maar waarom hij door de Schiphol-tunnel liep is nog niet duidelijk. De man is meegenomen naar het bureau. De hervorming van de gezondheidszorg in Amerika is weer een stap dichterbij gekomen. Het plan van president Obama dreigde de belangrijke grens van 60 voorstemmers in de Senaat niet te halen. Maar nu is de behoudende democratische senator Nelson overstag gegaan. Dat deed hij na wekenlange onderhandelingen. Volgens Nelson heeft hij afgedwongen dat er geen overheidsgeld wordt gebruikt voor abortus. Obama heeft nu de 60 stemmen die nodig zijn om het wetsvoorstel nog de komende week door de Senaat te loodsen... Het huis van afgevaardigden keurde het vorige maand al goed... maar moet zich later nog eens buigen over de aanpassingen. Het wereldkampioenschap voor clubteams is gewonnen door FC Barcelona. In Abu Dhabi werden 2-1 tegen de Zuid-Amerikaanse kampioen Estudiantes uit Argentinië. De reguliere speeltijd was geëindigd in 1-1 na een doelpunt van Estudiantes in de eerste helft... en een doelpunt van de Catalanen in de 89e minuut. Lionel Messi maakte in de tweede helft van de verlenging het winnen een doelpunt. FC Barcelona is nu de enige club die alle zes prijzen die er in een seizoen zijn te winnen ook echt heeft gewonnen. Het kampioenschap, de beker, de nationale supercup, de Europese supercup, de Champions League en nu het WK voor clubteams. Het weer vanuit het westen sneeuw. In de loop van de nacht en ochtend breidt de sneeuw zich uit over de rest van het land. Morgen overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Plan. guess I left my world in somebody's hand, I don't like to hurt my, but everyone gets weak, someone to relax.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 En de X Factor Finalist of 2009, You Are Not Alone, is nog steeds in Ierland de beste plaat van allemaal. En wat de beste is over geheel Europa, dat horen we even voor de klok van 5 uur pas. Eerst nog de nummer 13, die is in handen van Lady Gaga, Bad Romance. Oh. 12 voor je Alicia Keys. It doesn't mean anything. Zeven weken lang staat ze nu alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 12, deze week stijgen ze drie plaatsen. Deze week stijgen ze drie plaatsen naar nummer 12, ze komt vanaf nummer 15. Op nummer 20 vinden we een Drake de best I ever had. Zes weken lang staat hij alweer in de lijst van 21 omhoog naar nummer 20.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 Dezelfde ring Volendam richting de Nieuwmeer tussen afrit Volendam en knooppunt Koenplein 2. Ring Amsterdam Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwmeer 5. En de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Osdorp en knooppunt Koenplein. Daar staat nog eens 5 kilometer achter elkaar. Dan heb ik nog twee waarschuwingen voor je. De N246, dat is de A8 richting Kromenie. Ten hoogte van hectometerpaal 32.4. Achter het betonnen huisje na het matrixbord staan ze daar te flitsen. En ook op de N203 dus uit geest richting Kromenier ten hoogste van hectometerpaal 51.9. Het ritme van Zandvoort. Z-Z-F-M-K. Sjoerd van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. I love you, I love you.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 Just say there's nothing more than you back It's not a task, nor a trade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 So I want ...voor de Snow Patrol, Just CS yes. Vijf weken lang staan ze in de lijst. Vorige week nog op negen, deze week omhoog naar nummer vijf. Daarvoor de nummer zes, Britney Spears met Tree. zeven weken... ...staat ze in de lijst van Europa. En van acht gaat ze omhoog naar nummer zes. Dit the... is nummer vier, net als vorige week in handen van Beyoncé... Negen weken lang staat hij in de lijst met Radio. Je hoort hem nu in CFM Zandvoort.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 Play you play for key. Take the gun and count to three. I'm sweating now, I'm moving slow. jaar Doen we het weer? Alle 100 grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. Oh, yeah, yeah. De nummer 2 van deze week. Net als vorige week dezelfde plaat, 12 weken lang in de lijst Whitney Houston.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 And all those things we used to, used to, used to, used to do Hey girl, what's up, yo, what's up, And what's up, what's me up, what's right. up